Daar is grappertje, rare grappertje. Daar is grappert met zijn kanten schoenen komt. Daar is grappertje, rare grappertje. Zo te zien een violon de muren. Ik hou van lekker hakken. Ik luister nooit uiteraard om me beide handen te grappen. Maakt iedereen zich kwaad. Daar is grappertje. Ik ga nooit niet naar bed, en in mijn nieuwe Aussie ga ik als een raket Dat is schappertje, wat een schappertje is gappert, is de pure trainingspak Dat is schappertje, wat een schappertje Jongen, jongen, wat staat die grote Ga hard man, keihard ga ik man, ga hard, man nee, hey, dit ik flip man, ik flip helemaal Je vader was helemaal achterlijk van de gehakkige buik van je En het is normaal, het astronaut te voeren is nergens goed voor Mafkees. Kees Dat is gabbertje, rare gabbertje Dat is gabbert met zijn kaal kop Dat is gabbertje, rare gabbertje Zo te zien heb je al pillen. Ze zeggen dat ik slecht ben maar ik heb nog niets gemist En nog een jaar zou doorgaan, dan lig ik in mijn kist. Dat is gabbertje, rare gabbertje Ik geef jou altijd uit, weet je Kom op nou, ga eens in de play, kom op nou. Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Daar is is de zijn de trainingspak. Dat is Gabbertje, rare Gabbertje. Jongen, jongen, jonge, wat staat die grootste straat? Ah, Is dit de bus, de hel, race je drie of wat? Een... Hakke, hakke, hakke, hakke. Ik zeg twee uur thuis, dat bedoel ik natuurlijk niet twee uur smiddags, kale zombie, en haal die zon nog even voor een idioop. Waar is grappete, rare grappete, waar is grappig met z'n kaalverschoten kop. Waar is grappete, rare grappete, soorten te zin heb je al onderpullen. De meeste discotheken, die kom ik niet meer in, maar in dat soort geneuzel. Zo, dat is lekker glad.